your Friday. Elke vrijdag 24 uur in de mix. Yeah. Dit is de Slam Mix Marathon. Hoi Hylke. Mix Marathon. Hylke Boersma. De meeste producers beginnen op Zolder. Met het maken van hun allereerste beats. En deze man komt uit Zolder. Dat is een plekje in België. begonnen op jonge leeftijd met draaien. Eerst in Club Versus. Belgische topclub. Tegenwoordig overal ter wereld te zien. Staat bekend om zijn sets vol energie, feest en optimisme. Good vibes, smiles en happiness, zegt hij zelf vaak. Kunnen we goed gebruiken op deze grijze vrijdagochtend. Ken Colt, een uur lang bij ons in de X marathon. I'm on Sorry voor Diodi en D.O.D. en Think About Us. Kwart over elf. Goedemorgen, Hilke hier bij je. Dit is de SlimX Marathon. Terwijl jij vandaag alles koopt wat je niet nodig hebt... tijdens deze Black Friday kun je aankomende weken ook nog iemand verrassen... met ja, bijvoorbeeld een nieuwe airfryer. Een dagje sauna, een nieuwe laptop. Ja, 200 euro aan cadeaukaart is een hoop, hoop geld. En wie gun jij? die 200 euro aan cadeaukaarten. Ga naar slam.nl. Wie weet uh, wordt diegene verrast in de Slam ochtendshow. Wint diegene sowieso 100 euro. En het kan dus 200 euro aan cadeaukaarten worden... als hij het spel goed weet te spelen. Uh, meer info vind je ook op slam.nl. Black Friday en 100% korting op de meeste beats. De Slamix marathon is ook vandaag helemaal gratis. En we hebben een mega line-up. Ken Colt bij ons tot 12 uur in de mix. We'll Okay. Radiozender zijn ze nu uh, al een beetje langzaam aan het aftellen naar het weekend. En uh, hier al met je linkerbeen een flinke stap in het weekend gezet. Al sinds uh, 6 uur vanochtend zijn we in de mix. En we doen het tot uh, 6 uur morgenochtend. De pre-party van je weekend en de snelste route naar je weekend: de Slamix X Marathon. Met weer een mega line-up. Een line-up waar zelfs Tomorrowland jaloers op is. We hebben onder andere later vanmiddag Rehab, Manyview en Gnome. Vanavond onder andere Oliver Heldens, Maupi en Fede Le Grand. En uh, straks vanaf 12 uur ben jij aan zet samen met mij. Want dan Slamix Marathon Request. Alleen maar verzoekjes straks uh, vanaf 12 uur. En dit zijn de heerlijke housebeats van Ken Colt. Tot 12 uur bij ons in de Slamix Marathon. minuten over half twaalf vrijdagochtend onderweg naar je weekend met de Slam Marathon ben je erbij vanochtend laat van jou horen via de Slam App dit is Ramon in de Slam App lekker op die vrijdag die Mix Marathon, heerlijk lekker genieten Atza. laatste loodjes van de werkweek de groeten vanaf ons dakdekkersbedrijf in Amersfoort Lucas is erbij nog even hard aan het werk Donnie bezig met schoonmaken een blinkende woonkamer voor een blinkend weekend stuurt hij. En de groeten vanuit de sportschool hier in Emmen. Ed is erbij. Goed op toren. Ken Kot. Een uur lang bij ons in de Slammix marathon. Je hoort hem tot de lunch. Tot 12 uur hier bij Slemm. How you feel and if it's real well make me feel van CAC3. Het is uh, kwart voor twaalf. De Pioneer spelers inmiddels roodgloeiend. En uh, laten we daar zo meteen even rook uit laten komen in uh, Slammix Marathon Request. Een uur lang gas geven en wat wil je horen? Uh, stuur het nu door via een berichtje in de gratis Slam App. Gewoon even op het berichtjesicoon klikken en laat dan even uh, weten welke track je wil horen of uh, welke artiest. Dan ga ik het er zo meteen in mixen vanaf twaalf uh, uur. Blackpink wordt aangevraagd. Lemmer met Time to Move, aangevraagd door Milan. Hele goede suggestie, gaan we zeker draaien. Uh, maar wat wil jij horen? Open de Slam-app en laat me weten... wat wil je horen zometeen vanaf 12 uur? En Nog een paar minuten bij ons in de X Marathon. De positieve vibes van Ken Colt. Met Novak. Can you feel it? X Marathon. I said can you feel it? I said, can you feel it? Can you feel it? I said, can you feel it? Ja Als het jou willen horen, geef door via een berichtje in de Slam App.